Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Ja, goedemiddag uh, Niki. Welkom iedereen bij uh, Kruibeken informeert. Vandaag een andere setting. Dag Niki. Dag Nadja, Goedemiddag. <laughs> Het is wat anders dan dat je naar de Leeuw moet kijken. Ja, natuurlijk. klopt. Schooner zegt ze vandaag. <laughs> maar die zit op. Uh, een betere plaats als onze. Ja, ja, die zit ergens ver in de in dag, in dacht ik. Ja, ja, ja, ja, ja. En over wat gaan we het vandaag allemaal hebben, Nicky? Wel, Kruiweken informeert vandaag met heel wat onderwerpen. Onder andere hebben we het over de kinderopvang, over de verkeershinder in onze drie mooie dorpen, over de valse mails die worden gestuurd tegenwoordig hier in Kruiweken. Dus daar gaan we wat meer over informeren over de paddenstoelwandeling. Die zit er morgen al aan te komen. De 11 november viering over de dag van de ondernemer. We hebben het ook over de kunstendag voor kinderen. En over de krasateliers hebben we het vandaag. Dus heel wat onderwerpen om te bespreken. Inderdaad, een hele boterham precies. Een maar, hele boterham. Maar we gaan eerst nog wat misschien dus opzetten. MUZIEK dat After Midnight van Eric Clapton, uh, mijn, mijn, mijn oortjes werken niet zo goed precies, maar ja, komt maakt niet uit, sorry. Um, over wat gaan we het hebben, Niki, sorry. Maar ons eerste uh, onderwerp dat we gaan bespreken vandaag is de kinderopvang. Heb je het ook zo moeilijk gehad, Nadja, om kinderopvang te vinden? Ja, eigenlijk wel, maar ik moet uh, wel bekennen dat ik dat niet doe. Uh, Jasper okay. die regelt dat wel en die staat altijd uh, paraat klaar om 8 uur bijvoorbeeld voor de kampjes te regelen. En uh, voor in de vakantie inderdaad, opvang is soms niet uh, gemakkelijk. Oké, okay, maar wat kinderopvang betreft, dus de gemeente heeft er iets op gevonden, voortaan is dat dus kinderspel. Wat is de name? Ben je op zoek naar kinderopvang in Kruijbeke sinds 7 november? of vanaf 7 november moet dat eigenlijk zijn, want dat is vanaf maandag dan, is er één centraal platform om de opvangvraag voor jouw baby of peuter van 0 tot 3 jaar te registreren. Dus niet, niet meer voor Issa, Nadia. Ah, oh, nee. Hé? Maar voor de baby's of de peuters van 0 tot 3 jaar, die kan je registreren, dus die opvangvraag kan je registreren. Je moet gewoon surfen naar opvang.vlaanderen. Je bekijkt het volledige aanbod en je verstuurt rechtstreeks je aanvraag. Heb je hulp nodig daarbij? Dan kan je contact opnemen met huis van het kind in Kruibeke en die helpen jou heel graag verder. Dus het is niet meer dan dat. We Bewoners vanuit opvangpunt Vlaanderen en voortaan is kinderopvang kindersvel. Amai, ideaal. Dat is ideaal. wel gemakkelijk hè. Super. Hè? Ja kinderopvang. Ik, uh, ik, uh, ik had een uh, onthaalmama. Ah. Okay. En, uh, ook goed. Dat was uh, goed. redelijk krap ingeschreven. Maar het kan moeilijk zijn om inderdaad kinderopvang te vinden voor de baby's voor de peuters. Dus... Ja het is niet zo gemakkelijk omdat er ook veel stoppen. Ja. Dus vandaar dit platform. Oké. Okay. Muziek graag. we hebben hier een, een zangerestje bij ons. Hè? Ja, ja, ja. Onze kleine of grote is dat. Ja, hè? zo ja, klein ja, ja. is ze niet meer. Nee, dat klopt, dat klopt. Inderdaad dan ook vuurwerk hier in ons dorp. Want hè, we zitten met serieuze verkeershinderen. We weten allemaal dat dat komt door... De aanleg van het glasvezelnetwerk. We moeten er even door, het is niet anders. We hebben er allemaal belang bij dat die kabels worden getrokken, maar dat brengt natuurlijk heel wat verkeershinder met zich mee. Vanaf 7 november, dus vanaf maandag tot 11 november, is er verkeershinder op het kruispunt Nieuwe Baan Ruppelmondestraat. Uh, het verkeer zal beurtelings via verkeerslichten in goede banen worden geleid. De aangebrachte signalisatie zal zeker ook de nodige aandacht besteden aan fietsers en voetgangers, zodat ze op een vlotte en veilige manier het kruispunt kunnen oversteken. Maar houd er gewoon rekening mee, het zal allemaal iets trager gaan. Dus sta misschien wat vroeger op als je op tijd op je werk wil zijn. En dan nog tot en met 11 november, dus dat is ook tot uh, nog ja, volgende week, nog één weekje, is de Kerkstraat in Basel volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De handelaars blijven wel bereikbaar. Er werd bewust gekozen om de werken uit te voeren in de herfstvakantie voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen die dit traject vaak gebruiken om naar school te gaan. De kerkwegels en de wijspoel die blijven toegankelijk voor alle verkeer. Het is niet anders, we moeten er niet over zeuren. Het is in ons allerbelang dat die kabels worden getrokken, zoals gezegd. Dus let gewoon een beetje op, kijk uit je doppen. Um, pas op voor de zwakke weggebruikers, de voetgangers en de fietsers. En ja... Ondergaan, hè. En ondergaan, voilà. <laughs> niet meer, <laughs> ondergaan, meer dan dat, niet meer dan dat. En, en uh, even knipperen met de ogen en het is zo weer voorbij. Inderdaad. En hier is Charlotte Adigiri. to finally home, confined, confronted, could go both ways, it brought us closer to this Stage, confined, confronted, bear with me and I'll stand there before you, bear with me and I'll stand there before you, bear with me and I'll Stand bare before you Bear with me and I Stand bare before you there's dolphins in Venice I say I'm finally home They say there's dolphins in Venice I say I'm finally home But then again, what about music? I'm scared you'll forget my name. I can't help feeling so hopeless. Live streams weren't part of the dream. Bear with me, and up stand there before you. Bear with me, and up stand there before you. Bear with me, and up stand there before you. Bear With me, and I stand be you. Will you forget about me? Won't you forget about me? Wel, wel dingen te vertellen. Dat klopt, want we moeten vanuit uh, het bestuur van Kruibeken onze inwoners informeren over valse e-mails die in naam van Kruibeken worden gestuurd naar ja, de mensen van Kruibeken. Momenteel zijn er dus een aantal frauduleuze mails die aan het circuleren zijn, die worden verstuurd vanuit de naam van gerechtsdeurwaarders en Incasso Atradius Collections. Die schrijven bedrijven aan in naam van de gemeente en OCMW Kruijbeke. Dat gebeurt dus niet effectief door dat incassobureau, maar dat gebeurt door cybercriminelen. Dus ga daar zeker niet op in. Die valse mails die worden verzonden vanuit fixdebt.services14.outlook.com. Maar nog Kruijbeke, nog Atradius Collections zijn op een, uh, welke manier verbonden aan die e-mails... En ze hebben dus stappen ondernomen om het misbruik te melden en zo mogelijk te stoppen. Dus als u het vermoeden heeft dat u een mogelijk frauduleuze e-mail heeft ontvangen, ga dan het volgende na. Wie is de verzender van de e-mail? Is de mail afkomstig van een ander domein dan atradius.com? En de verzender doet zich voor als Atradius Collections? Dan kunt u ervan uitgaan dat de mail mogelijk frauduleus is. Heeft u een mogelijk frauduleuze mail ontvangen, dan willen we u vragen om die door te sturen naar cliënt-relations-nl at Meer info vind je op veilig Of kan je natuurlijk ook even surfen naar de website van de gemeente Kruijbuk om dat allemaal te herlezen. Mm -hmm. Maar let dus op, als je een mail krijgt van een deurwaarder en een kassobureau atradius, het zou wel eens een valse mail kunnen zijn. Inderdaad, opletten geblazen dus, hè? want het kan. Uh... Je kunt u direct aan laten vangen. Natuurlijk. Het kan inderdaad nadelige gevolgen hebben. Mellie Shackies met uh... Fallen. Hey, dat is wel goed gedaan. Ja, hè? ja, ja, ja. mooi nummer. Ja. Ja, inderdaad. En we hebben nog wat info natuurlijk, hè, Nadia. De paddenstoelwandeling, die vindt morgen plaats, 6 november. En dat is vertrekken in Ruppelmonde aan het rondpunteinde Dijkstraat. Dat is een gratis wandeling en die wordt begeleid door Barbier Gidsen. Na een periode met flinke regenbuien zijn ze er weer, de paddenstoelen. En die schieten letterlijk uit de grond. Je vindt ze in allerlei verrassende vormen en kleuren. Maar waar komen ze plots vandaan? En waarom zijn ze massaal aanwezig in de herfst? En word jij ook zo enthousiast bij het ontdekken van menige exemplaar en wil je meer te weten komen over die mysterieuze verschijningen? Wandel dan gewoon mee, morgen in het spoor van de zwammende barbiergidsen. Deelnemen is zoals gezegd gratis, maar je kan best wel vooraf inschrijven via, via barbiergidsen.be, of je belt even naar 0473 66 15 Ik herhaal 0473 66 15 Draag best morgen stapschoenen of bij regenweer lazen en vergeet je verrekijker niet, die kan zeer handig zijn en van pas komen. De wandeling is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers of kinderwagens. Honden aan de leiband zijn welkom. Dus morgen paddenstoelwandeling. En dat is starten, zoals gezegd, rondpunt Dijkstraat in Ruppelmonde. Wil je meer info, dan kijk je nog even naar www.barbiergidsen.be. Inderdaad. En nu gaan we even verder. En straks praten we met Lies over de kunstendag. De kunstendag. En deelnemen aan de kunstendag in de studio van Barbier. Yes. The Going Gets Tough met uh, uh, Van Billy Ocean. En we gaan weer verder in verband met de kunstendag op 20 november. Nikki. Klopt, ja, inderdaad. Het bestuur van Kruijbeke wil informeren over de kunstendag voor kinderen op 20 november. Ik kan dus als uh, jongere van 6 tot 12 meedraaien in het atelier van een echte kunstenaar. Dat vindt plaats op zondag voormiddag 20 november dus. En is bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar... En je kan inschrijven via www.kruibeke.be. En wat houdt dat zoal in? Je kan kiezen tussen, of je kon kiezen. Want ik moet zeggen, er zijn al een aantal van die zaken uh, volzet. Dominique Huige Steenkappen bijvoorbeeld, daar kan je al niet meer terecht. Dat lijkt Misschien mij ook voor heel jaar. tof inderdaad, klopt, maar er zijn nog andere toffe dingen er is nog plaats bijvoorbeeld in uh, Atelier Corneel grafisch ontwerpen, je kan daar kleuren, letters en beelden brengen uh, samenbrengen tot een spannend geheel, je realiseert je eigen ontwerp helemaal in collagestijl en dat is geknipt voor beginners en gevorderden, vindt plaats in Ruppelmonde. dus van 6 tot 12 jaar, daar is nog plaats, er is jammer genoeg geen plaats meer bij Marie van de Voorde daar kan je letters zetten, of kon je letters zetten Degenen die inschrijven of ingeschreven zijn, die kunnen dat daar nog doen. Bij Miek van der Perre is er ook spijtig genoeg geen plaats meer. Daar gaan de kinderen textielkunst aan leren. En ook de fotografie bij Grete Pictas is ook volzet. Er is nog wel plaats bij restauratietechnieken Dave en Kenny Geukens in het kasteel van Wissekerken. Je kan er in de leer gaan bij de restaurateurs van Kasteel Wissekerken. lijkt me heel interessant, en daar kan je leren hoe je feilloos marmer of hout kan imiteren. Spannende verhalen over de restauratie van het kasteel zijn gratis inbegrepen. Dat vindt dus plaats in Basel, in het kasteel Wissekerken, en is voor kinderen van 9 tot 12 jaar. En last but not least kan je ook bij Radio Barbier live radio maken. En daarvoor hebben we Lies Kattensel, yes. onze eigenste DJ in de studio uh, van Eclectica. En zij zal uitleg ge geven over die kunstendag, want zij zal op die dag de kinderen begeleiden in de studio. Aan jou het woord, Lies. Ja, dus wie heel graag eens een keertje komt radio maken, die is welkom in onze studio um, in de Ambachtstraat. En dat is heel tof. Wij gaan samen in twee kleine groepjes dat dan, um, ja, een, een muzieklistlijst samenstellen. Um, een keer kijken hoe dat je moet presenteren, waar al die knopjes voor dienen. Eigenlijk maken we samen een beetje live. Radio wordt ook effectief uitgezonden. Dus je kan niet alleen radio komen maken, maar ook mama, papa, broer, zus, familie van heel ver weg, die kunnen allemaal luisteren naar hoe goed dat jij dat doet. Um, misschien wel heel belangrijk, we horen jij wel, maar we zullen je niet zien. Want oh, dat is radio natuurlijk. Hè? Um, dus ik ben hier, er is ook technische ondersteuning. We gaan ook eens bekijken hoe dat we een jingle kunnen maken. Misschien kunnen we daar wel iets heel tof mee doen. En dat is in twee groepjes, zoals ik net vertelde. Er is één groepje van 10 tot 11 uur en één groepje van 11 tot 12 uur. En dat kan je dan aanduiden op het inschrijvingsformulier via de website van www.kruibeke.be En ook deze workshop is voor jongeren van 9 tot 12 jaar. En wie weet hebben zij dan de smaak te pakken gekregen en zijn zij binnenkort wel uh, aan het werk om Kruijbeke ja. informeer te Welkom. presenteren. Of een of welk <laughs> ander programma te presenteren. Dus maken we er misschien nog echte grote presentatoren van, wie weet. En het is natuurlijk ook plezant, want uh, de kunstendag is voor de kinderen. Maar als je radio komt maken, dan kunnen de ouders thuis meeluisteren yep. en horen zij een bengels. Thuis op de radio aan het werk. Klopt inderdaad. Ja. En dat is online te beluisteren via www.radiobarbier.be. Klopt inderdaad. Dus snel inschrijven via www.kruibeke.be en dan kan je meedoen aan die kunstendag. Dus wat is er nog wat is er nog plaats? Nog eventjes halen in Atelier Corneel voor grafisch ontwerp bij Dave en Kenny Geukens in het kasteel Wissekerke voor de restauratietechnieken en, en uiteraard bij ons bij Radio <laughs> Barbier kan je live radio maken. Oeh. It's all you spend the night yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cause your sex takes me to paradise Yeah, your sex takes me to paradise And it shows Yeah, yeah, yeah Cause you make me feel like I've been locked out of here Brian Ferry met Don't Stop the Dance. En we hebben weer al een bezoeker bij ons in de studio, Nikki. Ja, inderdaad. We hebben de eer om hier Willy Vergouwen te verwelkomen. Dag Willy. Dag Willy. Uh, goedemiddag Nadia. goedemiddag Nikki. <laughs> Wel, uh, we hebben jou eigenlijk uitgenodigd op vraag van het bestuur, lokaal bestuur van Kruijweken. Omdat jij, als ik het goed voor heb en goed geïnformeerd ben, omdat jij onder de voorzitter bent van de Seniorenraad. Klopt da dat? Dat is inderdaad waar, ja. ja. Wat is de seniorenraad en wat zijn krasateliers? Want het is die informatie die we ook gekregen hebben, dat je je kan inschrijven voor de krasateliers in 2023. Ik heb een heel overzicht gekregen van allerlei workshops en activiteiten, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee wat krasatelier is en wat de seniorenraad eigenlijk doet. Kan je ons daar even over informeren? Ik ga het kort proberen uitleggen. De seniorenraad is eigenlijk een gemeentelijke adviesraad. Uh -huh. En wij werken of wij proberen zoveel mogelijk uh, de belangen van de senioren te verdedigen. Niet altijd even gemakkelijk, maar wij proberen dat op allerhande manieren. Wij proberen dus een advies te formuleren naar de gemeente toe of naar andere instanties toe. Dat kan gevolgd worden, dat kan niet gevolgd worden. Maar er was nog altijd een gebrek aan info voor onze senioren. Uh -huh. In 2014 hadden wij een gids uitgegeven. We hebben daar heel, met heel wat mensen hard aan gewerkt, maar we ondervonden dat zo'n gids eigenlijk vlug verouderd. Dat betekent dat bepaalde artikels die erin staan na een paar maanden uh, verouderd zijn, telefoonnummers veranderd... Uh, Achterhaald is, en, ja. Dus ja, ja, niet meer up-to-date. up-to-date. Uh, up ja. Goed, en jarenlang hebben we gedacht, kijk, op welke manier moeten we dat oplossen om naar onze senioren... Uh, ...info door te geven, omdat wij vonden dat daar toch heel wat gebrek aan was. Uh -huh. En bij het begin van dit jaar uh, zijn we met de enkele mensen van de seniorenraad begonnen om een kraskrant uit te geven. En kras wil zeggen Kruibikse actieve senioren. Daar uh -huh. komt het woord de kras vandaan. Okay. Uh, ons derde krantje, ik heb het u net gegeven, dat ligt nu voor ons. Dat gaat deze week, of zeker volgende week... Uh, ...zowel in winkels als bij apotheken of bij dokters leggen, ...zodat de mensen dat gratis kunnen meenemen... Ik neem gewoon bij... Uh -huh. ...waarin heel wat informatie voor onze senioren staat. En in 2019 hebben wij drie keer een open seniorenraad gegeven. In Kruijbeke, Ruppermonde en Basel waarbij wij een aantal thema's hebben aangesneden met uh, mensen, vrijwilligers, die daarop afkwamen om daarover te spreken. En een van die thema's was dat er een gebrek was eigenlijk aan een academie. Maar, je begrijpt ook, een academie zomaar oprichten, dat is iets van, uh, dat men zomaar niet één keer kan. Daarom heeft onze voorzitter uh, Irene Gorbik momenteel... Uh, ...zich ingezet om een aantal krasateliers te laten doorgaan. Dat zijn dus een soort van workshops die voor onze senioren voorzien zijn. En dat, deze krasateliers uh, kan je vinden in ons kraskrantje... ...dat dus binnenkort uh, verkrijgbaar zal zijn. En men gaat dat ook laten verschijnen in de nieuwe omroeper... ...bij de gemeentelijke berichten, zodanig dat mensen kunnen kijken... ...welke soorten workshops er zullen zijn. Oké, okay, super. Um nu dat kraskrantje, ik heb dat hier inderdaad uh, gekregen van jou, het ziet er heel mooi uit eigenlijk. Het is een, een degelijk uh, krantje met een aantal bladzijden, denk ik. Maar het is... Uh er staat heel wat nuttige informatie in, heb ik gezien. Um, zoals bijvoorbeeld ja, informatie over uh, mantelzorg, zie ik bijvoorbeeld. Palliatieve zorg, het digipunt. Uh, de wisse was gaat mobiel, deze keer over de krasateliers. Uh, heel wat informatie, nuttige informatie, die... Eigenlijk de senioren gratis krijgen, als ik het gevoel heb. He, Want ze liggen uh, in de winkels en ja in de winkels ze zijn dus... overal beschikbaar binnenkort. Ja, ja, ja, wij gaan die dus verspreiden in de winkels. Uh, wij zijn heel blij dat de winkeliers ons daarin steunen. En ook uh, apotheken bijvoorbeeld. Het uh, kan bij dokters liggen en zo. Zodanig dat iedereen die daar komt, die, kan, uh, die kunnen meenemen. Je hoeft daarvoor geen senior te zijn. Iemand die thuis iemand heeft die niet... Uh, naar de winkel kan gaan, uh, je kan dan voor hem of voor haar ook zo'n krantje meenemen, is geen probleem. We zijn, wij verspreiden er ongeveer een 2000. Plus dat er een heel pak ook digitaal uh, wordt verstuurd bij mensen wiens mailadres wij hebben. Oké, okay, super. En hoeveel verschijnen ze uh, zo van die krantjes per jaar? Onze, oorspronkel, onze oorspronkelijke idee was van uh, elk seizoen eentje laten verschijnen. Maar wij hebben nu ondervonden dat dat eigenlijk een... Uh, Serieus werk is, om dat samen dat te stellen. geloof ik, ja. Ja, ja. Fantastisch werk. Daarom gaan we ons beperken tot drie krantjes. Okay. En in plaats van vier beginnen zijn, zijn er nu zes blad. Oké, okay, ja, ja, super. En nog een vraagje. Uh, vanaf wanneer ben je senior eigenlijk? Wel, we, ja, dat is de eeuwige vraag die blijft, <laughs> uh, die blijft staan. Waar wij zeggen, kijk, eigenlijk vanaf uh, 55 plus mag je zeker uh, rekenen, ook al moeten de mensen nu langer werken en ik weet mm -hmm. dat daar van de mensen daar niet heel gelukkig mee zijn maar toch, uh, daar zit informatie in die heel, heel, heel nuttig kan zijn voor iedereen eigenlijk ook oké, okay, oké, okay. want uh, die workshops daar nog eventjes over, de krasateliers hè? Uh, ik zie daar onder andere bij San, we gaan ze toch eens eventjes vermelden, dus dat begint in, uh, op 18 januari Ah um, oh nee, er zijn er die al vroeger beginnen zeker hier. Druktechnieken is al op 5 januari. Um, dat is mijn verjaardag. Oké, okay, dan kan je gaan drukken. <laughs> <he>. <laughs> uh, 55 plus hè, Ik ben wel geen ja. Dan moet ik nog even wachten dan. Het ja, ja, zal ja. niet lang meer zijn, maar ja, kom. <laughs> ja. Maar ik zie hier bijvoorbeeld staan he, dat je trombone kan spelen, uh, druktechnieken zeker bijstaan, creatief schrijven, uh, fotografie met de gsm... Fotografie met een digitaal fototoestel, werken met steen. Dat is dan ook weer bij Dominique Huige in ja, zijn inderdaad. eigen atelier, in de Kattenstraat in Kruijbeke. Ik kan creatief schilderen, dat is bij Paul de Wachter. En dat is in een workshopruimte in het kasteel van Wissekerken. Vertelkunst, dat is onze Jan de Maier, meneer Zee, die dat gaat geven in het stadhuis Ruppelmonde. De stal van zaken uh, waaraan je kan deelnemen. Maar bijvoorbeeld trombone spelen, wil je, moet je dan al iets kennen van nee. muziek of? Je hoeft van muziek niets te kennen. Ook okay. geen notenleer ja. of zo. Nee, nee niks, je hoeft niks van muziek. Niks. Men gaat dus daar je bij begeleiden zodanig dat je op korte de trombone kan spelen bij wijze van spreken. Oké, okay. super. Ja. Ja. Ja. Want dat is wel niet niks, maar ja, tof. Ja, nou, tof. Eigenlijk. Ja. er zitten heel, heel toffe uh, zaken bij. En eigenlijk, de deelnameprijs staat erbij. Ja. Uh, dat, is allemaal nog, dat zijn allemaal nog schappelijke prijzen. Hè? Wij proberen dat uh, zo democratisch mogelijk ja. te houden, zodat iedereen kans krijgt ja. om ja. Uh, te komen. Een ruim aanbod voor ja. iedereen, voor alle senioren. Ja. Ja. Hoe moeten de mensen inschrijven? Uh, inschrijven staat ook in het kraskrantje. Onderaan is bij mij telefonisch. Ja? En uh, je kan dan het geld storten op onze rekening. En het rekeningnummer staat daar ook bij. Oké, okay, dus je vindt alle info eigenlijk in het kraskrantje. Ja, dat dat binnenkort in. Uh, dus in de winkels en bij de apothekers ter beschikking gratis ter beschikking zal liggen. Ja, en het zal dus ook verschijnen in de nieuwe oproep, op, omroepen bij de berichten van de gemeente. Dus okay. je kan daar ook nog checken. Hè? Ja. Super. Um, ja, ik ben blij dat ik dat leer kennen, uh, Willy. Bedankt om naar de, naar de studio te komen om ons dat allemaal te komen uitleggen. Um, ik, moet nog, ja, ik moet eigenlijk niet zo lang niet meer wachten... Nog een, nog een jaar of vier. En dat kan dat niet zeggen. Niet zeggen. Dat dat niet zeggen. Ja, maar houd de kras, kraskantjes bij. Er staat info bij die je misschien wel heel interessant kan vinden. Ja, want in, ook, een, in een vorig kraskantje dat heb je mij hier ook gegeven, dat is inderdaad wel heel nuttige info. De sociale kaart ja. noemt dat. Daar vind je bijvoorbeeld uh, ja, de telefoonnummers van de spoeddiensten, brandweer, politie, ja. wachtdiensten, apotheker, dokter, uh, onthaal, welzijn op de gemeente, dagopvang, dagrestaurant. Uh, allee, ja, heel veel nuttige info. Ja, dat is een sociale kaart die je best misschien ja, aan je ijskast hangt of op je prikbord ja, hangt. Pas op het uh, of zo, wat is Ja, inderdaad. Ja. Ik heb ze gewoon de belbus in... staat er ook bij. Ja, dringende ja, storingen bij de Watergroep. De kankerfoon, antigifcentrum. Ja, zeer, uh, zeer belangrijke info. Uh, waar mensen soms wel eens naar zoeken. Inderdaad, nee, of, dat is juist. Of inderdaad, ja, ja. Uh, telefoonnummers. Soms vergeten, want wij zijn allemaal opgegroeid, hè. wij Willy, ook met de 900. Inderdaad, de ambulance. Dat klopt, dat klopt. ja. En uh, als er iets gebeurt, dan moet ik altijd nog nadenken: wie moet ik bellen <laughs> hè, als het politie of brandweer of ja, ambulance of spookdienst moet zijn? Is nu 100 onder de 1 of 112. de 12, ja. hè. Uh, Omdat dat zo geïndoctrineerd is geweest. Dat is in inderdaad zo, dat klopt. Ja, en hey, ja, dat, dat, dat nu bij sommige ja, mensen, ja, ja. zeker oudere mensen, ja. even denken is van. Welke nummer uh, juist, moet, ja. ik, moet ik draaien om daar terecht te komen? Ja. Dus dat is super uh, interessante info, die je dus vindt in onder andere ook de Kraskrant. Okay. Wil je nog iets uh, melden aan onze barbierluisteraars? Uh, Wil ik... Wel ja, ik zou zeggen, senioren, uh, niet aarzelen, inschrijven. Ja. We hebben dit jaar drie ateliers gepland. Er waren te weinig inschrijvingen, zodanig dat ze niet doorgegaan zijn. Uh -huh. Wij hopen dat wij dit jaar of voor 2023 wel uh, voldoende volk hebben om elk... Uh atleten laten doorgaan. Ja, dat je de mensen warm zijn. krijgt, inderdaad, inderdaad dat is om is ja. ja. uit hun huis te komen. He, en, zeker, en onder de mensen te komen. Ja, he, want ja, ja, het zijn ja, eigenlijk ja. ook sociale bezigheden. Je komt ja. nog eens in contact met misschien ook wel leeftijdsgenoten, of mensen die je al een tijdje niet meer gezien hebt. Inderdaad, dat klopt. Je moet geen ja. lid zijn van één ja, of hof, hof, van hof, hof, andere bedankt, vereniging. Zijn wij ja. zijn neutraal. Ja. Uh, wij zijn dus nergens aan gebonden. Mm -hmm. Dat is ook onze bedoeling. en Dat hebben we in ons eerste krachtkantje ook geschreven, maar ik had geen meer op overschot, anders had ik het ook meegemaakt. Uh -huh. uh, uh, mensen zijn welkom. Iedereen is welkom vanaf het ogenblik dat men 55-plus is. Er ja, ja. zijn er natuurlijk bij uh, mensen die zeggen, kijk, ja, ik ben een beetje gehandicapt of ik zou graag ook daar willen aan meewerken, uh -huh. maar ik ben eigenlijk nog geen senior. Wij gaan die ook met open armen ontvangen. Ja, ja, ja. Jullie ja. zijn er niet te streng in. Ze nee, nee, zijn nee, nee, nee, zeker soepel vast, nee. in het nee, nee. ontvangen van ja. jullie, uh, jullie mensen. Ja. Super, heel goed. Uh, het lijkt me een heel tof initiatief. Ik denk dat er ook heel veel werk en tijd in kruipt, Willy. Wel, maar het is plezant. Ik moet ja. zeggen, um, ik vind dat heel plezant om dat te doen, samen met de mensen waar ik mee samen. Ik denk aan, Marlene Rijngaard, die het ja. helemaal samenstelt. Prachtig okay, knap. Zij, ja. prachtig werk. Uh, ik denk aan, aan Irene, die ook heel wat tijd daarin uh, steekt, en aan mm -hmm. alle andere mensen van het bestuur, die ook vermeld staan in het krantje ja. hier. En ik dank hen allemaal omdat zij ook het initiatief zo geweldig ondersteunen, omdat dat toch iets is... En ik herhaal het nogmaals dat, dat wij ondervonden uh, dat er gebrek aan info was, langs mm -hmm. alle kanten. Dus wij proberen ook zo up-to-date mogelijk te zijn. Niet altijd even gemakkelijk. En niet altijd naar sites... Uh, of naar uh, digitale te verwijzen, mm -hmm. maar ook telefoonnummers daarbij te zetten, want dat ja, is ook heel ja. belangrijk. Veel van onze mensen zijn nog onvoldoende digitaal geschoold daarvoor, dus wij hebben daar ook aandacht voor. Klopt, dat is heel belangrijk, want ja. inderdaad, er zijn nog zeer veel mensen, en sommigen vergeten dat, die niet... Uh, Digitaal onderlegd zijn, of ja. die zelfs geen computer of zelfs geen gsm ja. hebben, ja. Ja. Uh, dat ze gewoon hun telefoon kunnen nemen en iets ja. bellen. Ik ja. denk dat mensen dat ook mogen. willen. Is eens naar jou bellen of naar oh, dat is zeker. anderen je probleem. van jouw team? Ja, je ja, gewoon dat eens is om te informeren: van ja. kijk, zou dat iets voor mij zijn? Inderdaad, Als ze zeker. twijfelen, dat is eventjes een belletje Ongest, doen. Alles in orde. Dan wil ik nog één ding zeggen: wij hebben ook al jarenlang SeniorAd. Dat is dus vanuit de Seniorenraad gegroeid, waarbij computerlessen gegeven mm -hmm. worden uh, voor senioren senioren. Dus daar staat ook een stukje in uh, en er staan ook gegevens in wie men moet contacteren om daar uh, bij te geraken. Okay. Zit in ons krantje deze ja, keer ook. Ja, ja, super. Ik denk dat jullie heel veel betekenen eigenlijk voor de senioren van, van Kruijbeek. Wij, ja, Wij proberen. Ja, Maar en, ik denk dat dat heel goed lukt en ik hoop ja. dat ik zelf ook nog veel mensen kan warm maken om eens in te gaan in uh, of in te gaan op jullie ja, uh, initiatieven die jullie doen. En zeker om dat kraskrantje mee te nemen en eens uh, door te lezen. Hè. is heel belangrijk. Ja, ja, Echt heel dat belangrijk. Dat is inderdaad ah, ja. heel belangrijk. Ja, ja, ja. Super wat jullie doen. Ik wil je nog heel hartelijk bedanken, Willy, om tot de studio te komen. Hè. Um, en heel veel succes met alles wat jullie doen met de Seniorenraad. Oké, okay, dank u vriendelijk. Goed. En jullie ook succes met jullie programma. Dank, dank u wel, je wel, tot ja. ziens. Ja. Willy, tot binnenkort. Dag.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 As they cope, I see myself in the pistol smoke. Fools, I'm the kind of cheat little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street streetlight. Been spending most of my nights living in the gangster's paradise. Been spending most of my nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of my. Look at the situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the strength So I gotta be there with the hood team Too much television watching Got me chasing dreams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 Oh,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 kan go voor that. En uh, nog steeds luisteren jullie naar uh, Kruibeke informeerd met uh, informatie dat er gaande... Uh, met informatie over de gemeente Kruibeke wat er allemaal gaande is. Klopt, inderdaad. informatie wordt ons aangeleverd door lokaal bestuur Kruibeke. En we hebben het ook over de 11 november viering. Die zit er ook aan te komen. Tijdens de jaarlijkse herdenking van wapenstilstand brengen we een serene hulde aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen. De plechtigheid vindt plaats op vrijdag 11 november. In de drie deelgemeenten. In Kruijbeke is dat om 9 uur in de kerk, gevolgd door een bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden op de begraafplaats. In Ruppelmonde vindt die plaats om 11 uur. Dan is er een bloemenhulde aan het moment van de gesneuvelden in de Gerard de Kremersstraat. En die is bereikbaar via de Hellingstraat. En in Basel om 11.40 uur, dus 20 voor 12, een bloemenhulde aan het monument van de Gesneuvelden aan de Kerk. Dus allen welkom om die bloemenhulde mee te maken op 11 november. Dus om 9 uur in Kruijbeeke, om 11 uur in Ruppelmonde en om 20 voor 12 in Basel. Lieve luisteraars, mijn excuses. Ik weet niet welke versie dit was, maar uh, een zeer rare. We gaan verder met A Girl Like You van Edwin Collins. Doing Colors with a Girl Like You. De uh, juiste versie deze keer, Nicky. <laughs> ja, inderdaad, de juiste versie. Nadia. En uh, over wat ga je het nu hebben? We, we hebben eigenlijk nog één onderwerp aangeboden gekregen van het lokaal bestuur van Kruijbeek. En dat gaat over Dag van de Ondernemer. En die dag. Uh, of de ondernemer wordt in de kijker of in de bloemetjes gezet op 18 november, dus 1811 en ter gelegenheid van die dag van de ondernemer op 18 november zet de lokaal bestuur Kruibeke en Unizo graag alle ondernemers in de bloemetjes met een groot ontbijt doen zij dat de plaatsen ervoor zijn beperkt je kan je best inschrijven voor woensdag 9 november. Dus dat is eigenlijk nu aanstaande woensdag al. Dus je moet er snel bij zijn. Ik ga eens even snel kijken of dat ik hier op de website van de gemeente zelf zie waar dat ontbijt plaatsvindt. Ik ga eens even kijken. Ja, dat is in het stadhuis, Mercatorplein 5 in Ruppelmonde. Daar vindt dat ontbijt, groot ontbijt voor de Dag van de Ondernemer plaats. En voor die gelegenheid heeft het lokaal bestuur van Kruibeken Amber Roeland van Interwaas uitgenodigd. En zij zal kort het project Energiecoach voor bedrijven komen toelichten. Het lokaal bestuur van Kruibeken voorziet zelfs een korting voor Kruijbeekse ondernemingen die zich binnen dit project laten begeleiden om hun energieverbruik terug te dringen. Dus zeker interessant om toch even dat ontbijt mee te pikken uh, en om eventueel in te schrijven op dat project uh, van die energie, of de energiecoach voor bedrijven, om die korting mee te nemen. We hopen dus samen met jou, zegt het lokaal bestuur van Kruijbeke, met vele andere lokale ondernemers, om die te mogen verwelkomen, in stadhuis voor Ruppelmonde. Dus dat is 18 november en om dan samen te zitten tijdens dit netwerkmoment. Ook een, een, ja, uh, een handig moment om eens even, eventueel nieuwe ondernemers van Kruijbeke te leren kennen en om te netwerken tijdens dit event. Inschrijven is zoals gezegd dus wel verplicht en kan via de link op www.kruijbeke.be. Wees er nog snel bij, want dit dient te gebeuren voor woensdag aanstaande 9 november. Dus Dag van de Ondernemer op 18 november. Garland Jeffries met heel heel rock'n'roll en onze chief, was ik al uh, alles had mee opnoemen, zoals uh, hij zelf deed, hey, Garland Jeffries. Ja, klopt, klopt. Ja, ja Een chief is natuurlijk wel uh, een dj van, van in de wieg al. Inderdaad, hey? inderdaad. <laughs> Uh, ja, nog even, ja, we sluiten dit programma Kruibeke informeert, dus de informatie die we hebben gekregen van lokaal bestuur Kruibeke straks af. En dan geven we bij de fakkel, of liever de micro, door aan Chief en Martin, want onze Leo, die laat ons in de steek vandaag. Ja, en die, die alleen ook, bij, bij Kruibeke informeert, maar ook bij Kruibeke leeft. Maar hij zit, ja, hij zit natuurlijk wel goed in het met zijn vrouwen. Dus straks hebben we nog Kruibeke leeft met Chief en Martin. Daarna neemt Chief nog twee uur over met zijn vaste uh, programma Muziekmozaïek. Dan is het Mark van der Velde met Bompabelpop, ook zeker een aanrader. En natuurlijk vaste waarde op zaterdagavond is G. met New Wave en Electronic Music. En daarna neemt zijn compaan Jan Vaal het over met de Nieuwe Golven. En dan zitten we al bij de John voor de Nacht in te gaan. Inderdaad. Hè? En dan natuurlijk niet te vergeten, morgen een heel speciale dag, want dan kaapt Barbier voor de derde keer op rij dit weekend de week. Dus iedereen welkom om af te komen naar de Vassekweek in de Straat in Kruijbeke. Vanaf 10 uur begint Greet daar en dan hebben we onder andere moet ik het eventjes uit het hoofd zien te zeggen Filip met Robbie, dan is het aan Nadja dan is het Roger de Bruin die draait dan is het uh, Lies die draait, ja. als ik het goed voor heb dan hebben we de DJ's de nieuwe DJ's, ja. uh, Remco. En Remco, inderdaad. Ja, Remco en Dries van Wouwen en dan sluit Christophe af met barbituur dus zeker is afkomen, morgen op vaste kweek wat hebben we allemaal te verkrijgen of aan te bieden we hebben vers gebakken taart in de aanbieding, we hebben dan natuurlijk ook de houtoven pizza's, waar onze dj Phil al uh, heel het weekend mee in de weer is om zijn verse bolletjes deeg te draaien, de verse groenten te snijden enzovoort. Het Inderdaad. Zijn zeer lekkere pizza's, dat zie je zo al op zicht. Dus kom allemaal af en smul een pizza weer of geen weer. Je kan daar op de vaste kweek Ofwel in het gezellige moescafé zitten natuurlijk. Of in de serre. Er wordt ook plaatsgemaakt in de serre. Het zal er ook zeer gezellig zijn. Er zal ook een muziekbox zijn. Dus dat je zeer goed van de muziek van barbier kunt genieten in de serre zelf. En ja, zit een bakker bezig met zijn auto voor pizza, zou ik zeggen. Inderdaad. En kom af. Tot morgen. Ja, tot Daag. morgen. Dag.